Acht uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Een Nederlandse diplomaat is opgepakt in Turkije... omdat hij daar zou werken als spion, melden Turkse media. Die beweren dat de man werkt voor de militaire inlichtingen en veiligheidsdienst. Hij zou onderzoek doen naar banden tussen de Turkse regering en IS. En ook zou hij azen op informatie over de Turkse operatie... in het Syrische Afrin. De Nederlander zou in Istanbul op heterdaad zijn betrapt... tijdens een ontmoeting met drie mannen. Een 45-jarige man het Nieuwkoop zit vast op verdenking van vrijheidsberoving en verkrachting. Hij zou anderhalve week geleden in Breukelen een vrouw hebben bedreigd. Het slachtoffer werd onder dwang naar verschillende locaties gebracht. Daar werd ze meerdere keren verkracht en vastgebonden achtergelaten. De vrouw kon dankzij een voorbijganger de politie waarschuwen. De verdachte werd een paar dagen later opgepakt. Er was van alles mis met het Siberische winkelcentrum waar gisteren bij een brand 64 doden vielen. Zo had een beveiliger het brandalarm uitgezet en waren nooduitgangen geblokkeerd, zeggen onderzoekers. En verder zouden de muren van het winkelcentrum in Kemerovo zijn bekleed met plastic, waardoor de brand zich razendsnel kon verspreiden. FC Twente heeft de trainer Gertjan Verbeek per direct op non-actief gezet. Verbeek wordt verantwoordelijk gehouden voor de zwakke resultaten en de slechte werkrelatie met spelers en staf. FC Twente staat laatste in de Eredivisie... en won onder Verbeek slechts één wedstrijd. Directeur Jan van Halst die mag nog wel blijven... maar hij is geen technisch directeur meer, alleen nog maar commercieel. Dus drie schapen die een paar weken geleden dood werden gevonden in Limburg... zijn doodgebeten door een wolf. Dat heeft onderzoek uitgewezen. De schapenhouders krijgen een vergoeding van de provincie... voor hun gedode dieren. En de wolf die de schapen heeft doodgebeten... is waarschijnlijk de wolf die anderhalve week geleden in België werd doodgereden. Het weer nog. Vanavond brede opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. Het wordt min 1 tot plus 4 graden. Morgen bewolkt en in de loop van de ochtend op steeds meer plaatsen regen. Het wordt morgen ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie. De A67 is ons deze dicht van Eindhoven naar Venlo bij Asten. Er is daar eerder vandaag een flink ongeluk gebeurd met een vrachtwagen... Het gaat tot laat in de avond duren. Omrijden kan via Weert en Roermond. Op de rijbaan vanuit Venlo naar Eindhoven stond ook file. Maar dat begint er aardig op te lossen. Nog wel wat drukte op de N275, de weg Nederweert naar Kunststof. En vandaag is Floris-Jan van Luijn onze gast. Hij is filmmaker en journalist. Uh, was een tijd lang correspondent in China voor de NRC... maar is nu alweer lange tijd zelfstandig filmmaker. En zijn nieuwste film heet The Bastard. Uh, ging gisteren in première, is heel goed ontvangen. Prachtige film en gaat over uh, een, een familiegeschiedenis. Over een, een Nederlandse man die in de jaren 60, 70... Hoe oud is Daniel eigenlijk? Daarna is 50. Is 50, ja. ja. Dus ergens uh, in de jaren zestig. Uh, een, een kind heeft verwekt bij een vrouw in, in Ethiopië. Hij werkte toen op een suikerplantage. verhaal staat niet op zichzelf. Er zijn ja. Joop is degene die het kind heeft verwekt. Ja, wat nou? was het kind. Zij oh. <laughs> ja. zei, ja, gaat alles goed. En uh, verhaal staat niet op zichzelf. Want er zijn wel zo, ik geloof wel, zeventig uh, inmiddels volwassenen. Die uh, ja. Ja. daar ja, door zeker. Nederlandse mannen zijn uh, verwekt. Um, we spraken net over Daniel vooral... maar de film gaat zeker ook over de vader van Daniel... en de vader van de fietshandelaar die we straks aan de telefoon hebben... Michiel Hoek, namelijk Joop Hoek. Kun je hem omschrijven? Wat voor man uh, is, is dit? Ja, Joop, Joop is, een, uh, is een man, hij is inmiddels uh, 78... Uh, die eigenlijk een soort van ingeblikte Nederlander is eigenlijk... Uh, uh, je, je merkt aan alles dat hij is opgegroeid. In ja, hoe zit nee, hij? Ik ga het uitleggen. Uh, je merkt aan alles dat hij in de jaren 50 en 60 uh, heeft gewerkt. En, uh, en alle ideeën die hij daar heeft opgedaan en denkbeelden. heeft hij meegebracht naar Zuid-Afrika. Hij is nooit teruggekomen in Nederland. Alleen maar kort. En, uh, dus als je met hem praat. heb je echt het gevoel alsof je met iemand praat. Uit een ander, echt uit een andere tijd, ja. in die zin ingeplikt. Ja, ja, ja, en hij zit daar, prachtig beeld, bij zijn, uh, bij zijn zwembad. In Pretoria woont hij, geloof ik, op Ja, een hij compound. woont in Pretoria. En, uh, maar we, we, we, we filmen hem uh, in het hui, bij het huis van zijn zoon in uh, Johannesburg. Oh, vandaar die kinderstoel ja. op de ja. achtergrond. Ja, want hij, vindt het, hij vond het lastig om in, in, in Pretoria gefilmd te worden. En waarom? Ja, hij, is, hij leeft daar in een Afrikaner gemeenschap. En, uh, en hij maakte zich zorgen over dat wij daar met camera's zouden komen. En dat het verhaal over, over, uh, over Joop en zijn zwarte kind daar uh, binnen de kortste keren de ronde zou doen. Want dat ligt daar niet helemaal lekker. Dat was een beetje zijn punt. Ja. ja. En dat was eigenlijk uh, zijn hele leven al een punt. Hè? Hij was ja. vol schaamte. Ja, ja, daar zijn we natuurlijk heel erg naar op zoek geweest. Mm -hmm. Want toen we voor het eerst troffen... Troffen we, troffen we eigenlijk een man die behoorlijk racistisch overkwam. Maar daar schrokken we wel van. We, kon, we snapten het ook niet uh, hoe we dat moesten thuisbrengen. We kunnen hem trouwens even laten horen. Ja. Daar hoor je ook hoe heftig uh, het racisme aanwezig is bij Joop Hoek. Jongens in Nederland, behoud toch alsjeblieft je eigen DNA. Daar gaat het om. Behoud van je eigen DNA en gaat het niet opmengen in deze werkelijk waanzinnige wereld... die momenteel in chaos bijna verkeert. Wij hebben dijken opgericht, wij hebben fabrieken gebouwd... wij hebben dat leren doen, generaties lang. En dan moet je nu door opmenging moet je dat laten verzanden. Je zal nooit weten wat eigenlijk in hun eigen koppen aangaat. Ze kunnen tegen je lachen. Ze kunnen vriendelijk zijn. En vanavond kan je vermoord in je bed liggen met een mes in je buik. Ja. ja kijk, ik... En dit zegt dus een man die een kind heeft verwekt bij een zwarte vrouw. Ja, ja kijk, op dat moment dat ik met hem praat. maakt hij eigenlijk uh, die connectie niet. Uh, ik, wil, ik moet er echt bij zeggen dat ik het, het is eigenlijk volgens mij helemaal niet zo opmerkelijk. wat hij nu zegt. Mm -hmm. Want ik denk dat een heleboel mensen. Een heleboel witte mensen in de jaren uh, 60 en 70, 50 en 60 precies zo dachten. En, uh, en inmiddels weten dat dat niet meer kan. Ik denk zelfs dat er nog steeds heel veel mensen zijn die zo denken, maar dat het niet leiden, zeggen. Ook, ja, precies. <laughs> uh, um, maar het is toch, is het ook weer uh, ja, op een bepaalde manier ook weer onschuldiger eigenlijk dan het lijkt. Joop is eigenlijk een hele. Ik, ik, ik heb echt sympathie voor hem. Um, um. En dat ontstaat, dat is het knappe van die film... of het rare misschien ook wel van de film... dat je als kijker ook de hele tijd heen en weer geslingerd wordt... dat je de persoon, dat geldt trouwens ook voor Daniel... niet alleen maar voor Joop... dat je ze het ene moment verschrikkelijk vindt... Ja. en verwerpelijk, wat ze zeggen... en het volgende moment ja. ontroeren ze je... Ja, want je komt in de film er wel achter waar dit bij Joop vandaan komt. Mm -hmm. Want daar heb ik natuurlijk wel echt naar zitten vissen. En Joop is geboren in, in, in Indonesië. Uh, net voor de oorlog. En vrijwel direct toen de oorlog uitbrak... Brak, met zijn moeder in een jappenkamp Zijn vader is te werk gesteld bij de Burma-spoorweg. En is dus met zonder vader opgegroeid. En toen hij eenmaal die vader na de oorlog zag, was die vader getraumatiseerd, wilde niet meer verder met zijn vrouw en, uh, en zoon en, uh, en, en moeder keerde terug naar een borculo, een achterhoek. En, uh, uh, en daar is hij dus als, als Indo opgegroeid. En daar werd hij ook voor Indo uitgemaakt. Zonder vader. zonder vader. Ja. Ja. Dus de geschiedenis heeft zich gewoon herhaald op kilometers, kilometers, ja. kilometers afstand. Ja. Toch? Het is een ja. onwaarschijnlijk verhaal. Ja. En hij heeft dus ook Net als Daniel geprobeerd zijn vader weer op te zoeken. Mm -hmm. um, uh, die woonde toen nog steeds in Thailand. En die heeft hem eigenlijk afgewezen. Zoals hij zijn eigen zwarte zoon ook heeft afgewezen. En, dus de, en, en, um, en ik, eigenlijk... Ik, ik, ik vraag dan, van, dat vond u toch niet leuk, wat, wat u is overkomen? Hoe kan dat nou ja, dat het dan ja, weer is gebeurd ja, ja. met uw eigen zoon? En dan begint hij uit te halen over die Indonesiërs en die Ethiopiërs. En ze hebben ons verjaagd uit Indonesië en toen uit Ethiopië verjaagd... terwijl wij daar iets groots aan het waren verrichten. En dan zeg ik, dat maar daar heeft Daniel toch helemaal niks mee, mee te maken. En dan zegt hij, nee, Daniel niet, maar hij was wel van hetzelfde soort. En dat is eigenlijk, dat hakt erin. Mm -hmm. En dan voel je hoe, hoe, ja, hoe, hoe, hoe diep getraumatiseerd hij daar eigenlijk over is. Ja. Dat hij zelfs zijn eigen kind, zijn door hemzelf verwekte kind, niet kan, uh, ja, niet, niet kan erkennen. Ja. Hoe heb je hem toch kunnen overtuigen? Want hij wilde helemaal niets met Daniel te maken hebben. Al helemaal niet met een film die daarover gemaakt zou worden. Nou ja, door dat Indische verleden. Want ik heb een uh, mijn Indische moeder. En, uh, uh, en dus een Indisch verleden. En dus een Indisch verleden. Ja, wel een, wel een generatie later. Ik, ik ben niet getraumatiseerd. Maar ik weet van mijn moeder, die trouwens niet in een kamp zat. Maar ik ken wel al die verhalen, mm -hmm. van, al die kampverhalen. En je bent dus een halfbloed ook ja, voor alle Ja, Precies, ja, een killis. <laughs> en uh, dus ik ben met dat, met eigenlijk met die wetenschap, dat dat van zijn Indische verleden. ben ik naar hem toegegaan en gezegd: ja, hier kom ik vandaan. Ik ken al die verhalen en ik kan me ontzettend goed voorstellen... Dat je, uh, dat je dat meeneemt, je hele leven en misschien ook doorgeeft aan je kinderen. Dus ik zit hier niet met een oordeel. Ik wil graag uw verhaal horen. En dat gaf de doorslag? Dat gaf absoluut de doorslag, ja. ja. Mooi. Ja. Aan de telefoon, Michiel Hoek, goedenavond. Een hele goedenavond allemaal. Ja, goedenavond. Ja, ja, ja. nou. hey, ja. Denk Verrassing, je, ik heb een ja. lekkere vrije ja. dag vandaag... Ja, ik heb inderdaad, ik heb nog maandag de zaak dicht. Ja. En ja, voor de rest van de week de zaken lekker open. Ja. Dus morgen gaan we weer vol in, vol, ja, in de, voor de bak. En ja. uh, nu, nu zat ik gisteren, dat weet jij niet... maar ik zat achter je in, in, uh, bij de première in, uh, in de filmzaal... Uh, in het Spuitheater. Ja. Het moet een ontzettend rare ervaring zijn geweest voor je... om in die enorme zaal naar je eigen levensgeschiedenis, je halfbroer en je vader en jezelf te kijken. Ja, dat was het zeker hoor. En dan uh, ja, inderdaad ook dat verhaal te delen met zoveel mensen. dat had ik ook nooit verwacht dat er zo'n enorme zaal vol met mensen zou zitten. Mm -hmm. Ik geloof dat er een 300 uh, uh, mensen in de zaal zaten. Ja, en dus er gaan er nog veel meer een, uh, volgen, kan ik je melden. Ja, ik heb het al gehoord. Ook in, in, in, in België had ik al een, uh, ook zulke berichten uh, gekregen uit ja. België. Ja. Dus het, uh, ja, het was voor mij een... een, een, een ja, Compleet, het is ook een compleet andere wereld voor mij dit. En ik had dat helemaal niet verwacht. Nee. En ik, ja, ik, aan de andere kant ook heel erg mooi hoor, dat uh, die prachtige film zo goed ontvangen wordt. Ja, want wat, wat ook, vind je van de film? Ja, um, eigenlijk hetzelfde wat de mensen vonden die de film na afloop gezien hadden en die maar doorbleven klappen. Ik mm -hmm. um, vind de film zo verschrikkelijk knap in elkaar gezet, zo mooi in elkaar gezet, zo menselijk. En ja, ik heb het al eerder gezegd hoor, maar Floris-Jan denk ik is de enige die zo verschrikkelijk mooi uh, iets, zo'n zo verhaal op, de, op deze manier op het doek kan zetten. Want wat heeft Floris-Jan waardoor hij dat voor elkaar heeft gekregen? Want het zijn geen makkelijke personages he, in deze film. Nee, absoluut niet. Uh, Floris-Jan die, uh, die is heel assertief. Assertief, dat betekent dat hij um, zich kan inleven... geloof heeft in wat hij doet, hè, waar mm -hmm. hij voor staat, mm -hmm. hij, waar hij voor gaat. Het is een doorzetter. Um, Net als de familie haat, Hoek. Hij, ja, <lacht> ja, ja, dat is Jan ook. Ja. Hij begrijpt ook goed de situatie. Hij vertelde ook al zo even dat hij zelf ook een Indonesische uh, moeder heeft. Mm -hmm. en dat hij, ook van, ja, hij begrijpt het, hij voelt het aan. Hij is een heel gevoelig persoon. Mm -hmm. uh, um, hij heeft een empathie. Dat is ongelooflijk. Daardoor kan hij zichzelf ook goed verplaatsen in de persoon... en op het juiste moment de juiste vraag stellen... zodat hij diegene die een bepaalde um, ja, opmerking bijvoorbeeld achterwege wil laten... dat hij hem toch gaat vertellen. Want ja, het is toch heel belangrijk, en vooral in deze film... dat de personages die meedoen in deze film zich wel helemaal vrijgeven... dat ze eerlijk zijn in het verhaal wat ze vertellen. En dat heeft Floris-Jan zo voortreffelijk neergezet... Dat alles wat, er, wat je ziet ook en wat je hoort, dat is allemaal echt. Dat ja. is, er zit niks nep aan. Nee. En, heel mooi. En, en hij heeft iets heel bijzonders bij je vader voor elkaar gekregen? Uh, ja, dat, dat, dat kan alleen Floris Jan. Ik zei het gisteren ook in een, in een ander interview... dat Floris Jan die, dat op het juiste moment de juiste opmerking kan maken. En, en ook dat assertieve heeft ervan het doorzetten, het doorgaan. Net zolang totdat het ook lukt. En goed, uh, goed verwoord is. Ja. Ja. Nu had Floris Jan, ik kijk even naar Floris Jan... Uh, had ontzettend veel mazzel met uh, de professionele kwaliteiten... van het filmmateriaal van uh, Michiel Hoek. Absoluut, ja. Nou, ja, als je <laughs> dat ziet. Uh, met de meest grote pixels die je kan krijgen, geloof ik. Maar we hebben uh, uh, er wel lang naar nog naar, naar moeten zoeken, hè, Michiel? Je had het ergens ver weg in een kast liggen. Nou, ja, op een harde schijf ergens nog uh, oh, had ik het zo. opgeslagen. En wat... Dat moest dan inderdaad nog even weer via een laptop op een cd'tje. <laughs> en ja, dat was wel een uh, kunstwerk om dat ook eventjes uh, daarvoor te schuiven. Gelukkig hadden we de cameraman Stef bij ons, hè? die was daar er heel erg goed Bedreven, in. Bedreven, ja, absoluut. De het Ter <laughs> afsluiting, Michiel, ja. wat, wat heeft de film jou gebracht? Wat heeft de film je ja. opgeleverd? Ja, ik wilde nog heel eventjes één kleine opmerking maken aan het begin van deze uitzending. Er mm -hmm. uh, werd even vergeten dat voordat ik naar Ethiopië afreisde... Uh, ...voor wilde ik zeker weten dat Daniel mijn halfbroer was. Ik heb wel een DNA-test laten doen voordat ik daarheen ging. Ja, ja, ja. in, in, in 2003 kreeg ik dus de brief van het Rode Kruis. Pas eind 2004, in november, na heel veel geschreven te hebben met Daniel... ...hem ook op die manier beter te leren hebben kennen... ...en dan uh, ook nog de DNA-test gedaan te hebben... Toen pas ben ik naar, um, nee, naar Ethiopië toe gereisd. gereisd hè. Want ik wilde echt zeker weten dat hij dat ja. mijn. Halfboer om maar even duidelijk te maken dat je niet hals over kop uh, zomaar het vliegtuig in bent gesproken. Precies. Dit is ja, een wel overwogen daad... besluit geweest. Ja hoor, ja. het is ja. absoluut. Uh, en natuurlijk, ik stond helemaal achter mijn besluit. Omdat ik zo'n jongen die uh, mijn bloedverwant is, ja, die laat ik niet stikken. Die ja. ga ik gewoon helpen. En mm. ik zie daar wel wat er... Maar tot slot Michiel, wou je nog okay. iets zeggen? Ja, ik wil toch nog even iets belangrijks zeggen ook dat in die gevangenis ik pas hoorde, hè, uh, de eerste keer in 2004 dat ik hem ontmoette... dat ik pas in de gevangenis hoorde dat hij de doodschaf had gekregen. Ja, en ja, ja. niet daarvoor, nee, dat nee. wist ik toen nog niet. Oké. Okay. Ja. Ja. Um, wat heeft de film je opgeleverd? Oh ja, het is wel een verrijking hoor, voor, um, voor, voor, voor de familie ook... Um, Fantastisch. Uh, het, is, het is natuurlijk iets wat gedocumenteerd is voor de rest van onze mm -hmm. generatie. Maar concreet uh, voor jou, als de zoon van Joop Hoek? Ja, ik. De uh, andere moet, zoon? Oh ja, ja ik, ik vind het wel belangrijk te noemen dat ik nu echt goed contact heb met mijn vader. Omdat mijn vader nu iets heeft kunnen afsluiten. Wat mm -hmm. hem zijn hele leven lang heeft dwars gezeten. Dat heeft hij nu eindelijk op tafel moeten leggen. Je moet niet vragen hoe, maar hij heeft het wel gedaan. Hij heeft het nu uiteindelijk, heeft hij het. Van zich af kunnen, kunnen, kunnen praten. Waardoor jij ook een gekeld. ander contact met hem hebt. Juist, want ik heb mijn vader, dat heb ik nu echt heel goed. Ja, sinds jaren heb ik, heb ik met mijn vader weer goed contact. Tenminste, wat, wat je goed noemt. Ik, ik vind het een goed contact. Mm -hmm. ik, ik heb elke week. Um, om de drie dagen ongeveer heb ik een sms-bericht met mijn vader. En we bellen elkaar een keer in de twee weken. Dat is mm. al fantastisch. Ja. Dat, dat is zoiets heb ik in jaren niet bereikt. De filmregisseur als mediator. <lacht> dat kan ook ja, nog. Ja, dat is, dat is heel Dank erg Dankjewel Michiel Hoek. En uh, werk ze morgen weer. Ja hoor, hartstikke bedankt en veel succes met het programma okay. verder. En Florian, jan okay. tot uh, overmorgen. Ja tot, <laughs> ja, tot gauw. Ja, tot gauw hè. Ja, want jullie jo. zijn nu met elkaar verbonden natuurlijk, Zeker, Floor jan ja. Met <laughs> de promotie en, en, ja. en vele ja. interviews. Ja, ja het moet ook raar balanceren zijn geweest voor jou. Want iedereen had natuurlijk ook op de een of andere manier een belang bij deze film. Ja, en is... iedereen had misschien ook wel een ander idee... over wat hij wilde met deze film. Ja, Daniel, Daniel van, van begin af aan wilde naar Nederland komen... en hoopte dat de film hem naar Nederland zou brengen. Eigenlijk wilde hij dat paspoort wat zijn broer hem niet kon geven... En, en ik, ik, ik heb hem meteen, daarom zag hij mij ook de verlosser, als de verlosser toen ik hem voor het eerst belde. Hij noemde me Jezus. Oh, maar. <laughs> maar ik heb wel direct gezegd, want ik voelde het aan mijn water, dat het natuurlijk helemaal niet ging lukken zoiets. En dat ik hem dat ook niet kon beloven. Uh, uh, dus, dus dat... Heb je het wel een beetje gehoopt? Nou weet je, gaandeweg zijn we, we hebben we er zoveel over gepraat. Hè. Ons, uh, mijn uh, geluidsman Benny Jansen, die uh, een Vlaming is... die was er het heftigst over eigenlijk als Vlaming uh, zei... van ja, Nederlanders die, die geven zo weinig om hun mensen uh, buiten... Uh, als, als ze niet in Nederland zijn... Uh, en en die, uh, eigenlijk is hij de dat grootste. ook wel een statement is. Maar ja, maar uh, hij zegt het dan meer omdat er... Uh, als, je, als je wordt ontvoerd als Nederlander... dan doet de Nederlandse staat bijna niks voor je. Als je wordt ontvoerd als Belg wel. Oh, Oké, okay, dat gaan <laughs> dat we nader uit. En omdat wij in werk zitten waardoor we heel veel in het buitenland zitten... Ja, ja. zegt hij van ja, je kunt beter hmm. Belg blijven in zo'n geval. Maar als het dan gaat over, over zoiets als dit... Hè, ik bedoel, ik weet niet wat de Belgen zouden hebben gedaan... maar uh, Daniel is gewoon, zijn vader is Nederlander... Nee. Ja. En de discussie die we eindeloos hebben gehad is. Al ongeacht zijn strafblad, hij heeft gezeten, hij is ervoor gestraft. Hoe kan het dan dat je, als je het wil, gewoon achteraan moet slu sluiten bij de ja. andere auto's? Waarom heeft hij geen recht op waarom een, kan je een geen Nederlands paspoort? Ja, exact. Uh, dat is niet gelukt. Nee, dus dat is niet gelukt. Dat maar dat de... was wel het belang en de reden waarom Daniel meedeed aan de film. Is hij daarmee teleurgesteld Absoluut, over de film? Ja. Ja, hij is heel erg teleurgesteld. Want hij heeft altijd tegen mij gezegd... Uh, van uh, dat loopt wel los en dat weet ik wel en uh, ik red me wel. Want hij redt zich waanzinnig in Ethiopië. Ja, want hij is daar, dat hebben we ook nog niet gezegd... hij is een soort held geworden, ja, dan, ja, toch? Ja, hij heeft dat boek van, van hem, dat, uh, daar heeft hij iets van 20.000 exemplaren van verkocht. En, uh, Zijn autobiografie is dat dan? Ja, ja. En, DNA? Ja, precies. En... en um, dus hij, hij, ja, iedereen vindt hem geweldig. Hij is toch een soort van voorbeeld in Ethiopië voor iemand die is opgestaan van de dood. Hij had de doodstraf. En kijk nou, hij is een gevierd man. Maar daar is hij niet tevreden mee. En we hebben geprobeerd hem uit te nodigen voor het festival. Uh, ik, ik heb zelf contact gezocht met, uh, met de IND... met het ministerie van Justitie. En die mm -hmm. zeiden, ja, dat, dat kan gewoon niet met dat strafblad van hem. Onmogelijk. Onmogelijk. Ja. En het treurige daarvan is, is dat voor Daniel ja, dat strafblad van hem is gebaseerd uh, of wat wat ze bij de IND weten, is gebaseerd op een boek. En in de loop van de tijd is er van alles in het boek gesloten, ges, geslopen... waarvan Daniel zegt, ja, dat is niet gebeurd, dat is wel gebeurd, mm. dat is niet gebeurd. Vandaar, ik zei het er straks ook al, het is soms heel moeilijk om te weten... wat is waarheid en wat, wat is niet waarheid. Wat klopt wel. Ja. Daniel heeft wel iets anders gekregen. Uh, een, een groot cadeau van jou, eigenlijk. Want ik zei net al, de filmregisseur als mediator. Je bent heel ver gegaan met, uh, met Joop Hoek, met de vader... Soms op het randje dat ik dacht... kan, kan je dat dit wel doen? als interview wordt, ja, maar je hebt het gedaan. Ook, ja. <laughs> ja. En uh, Joop Hoek noemt het... Uh, ga je nou nog verder krabben? krabben ja. Ja. We, zullen we dat fragment even laten horen? Dan Hoef, Hoeven mensen in ieder geval niet meer naar de film? <laughs> Wil je het niet? Nee, natuurlijk. <laughs> het gaat heus wel. Ik kan er niks aan doen. Ik kon er niks aan doen. En ik heb er ook niks aan willen doen. Ja? Zou u zich daarvoor willen verontschuldigen of niet? Als Daniel voor u zou zitten, ik weet niet of u het heeft gedaan, maar zou u zeggen: het spijt me? Ik weet niet of ik dat kan. Er wordt nog weer emoties. Ja, dat wordt. Dan kom je. Je krapt weer verder. Maar dat zullen weer emoties worden. die eigenlijk voor twee volwassen kerels. Maar je zag die emotie bij mezelf gisteren toen we daarover mijn vader hadden. In Bangkok. Uh, zou je dat kunnen? Ik denk het wel. En ook tegenover zijn moeder. Ja. Is het wat om het gewoon te doen, om het gewoon te zeggen? Want hij gaat het gewoon zien een keer, hè? Ja. Daniel Arobaki. Is die nog aan te baat, I'm En hij very sorry. Vertaal het even. Um, Daniel, dit is je vader. Ik ben je vader. Um, het spijt me ontzettend. Ja. Echt. Een... In het Amhaar zegt hij dat. Ja. ook. Ja. ja. Het emotioneert jou ook, hè? Absoluut. Ja. ja. ja. Iedere keer, we hebben het, iedere keer dat we voorbij zien komen ook. Ja. <laughs> het is, uh, ja. Het ja. is zo'n ontzettend uh, uh, moment. Ja. En dit heb jij op film naar Daniel oh. gebracht. Je hebt het hem ja, laten zien. Precies, ja. Ik ben, um, want we willen natuurlijk de film laten zien aan Daniel. Dat, dat, uh, toen, toen die klaar uh -huh. was, um, dat hebben we ook uh, aan Joop voorgesteld. En uh, nou, ik had de kans op een gegeven moment om uh, op en neer te vliegen. Tussen, althans, mijn producenten hebben mij die kans gegeven ja. om op en neer te vliegen tussen Cairo en uh, Addis Abeba. Ik was al in Cairo. En toen heb ik hem de film laten zien. Op zijn Daniels had hij een hele persconferentie georganiseerd. <laughs> dus ik Daniel, doe dat nou niet, want uh, jij moet eerst de film zelf zien. Dus uh, de voltallige Ethiopische pers was aanwezig en die hebben we naar de middag geschoven. En, uh, en toen heeft hij op een hotelkamertje zitten kijken. Heb ik ook gefilmd. Uh, en hij was, uh, ja, hij was helemaal, uh, helemaal omver geblazen en in tranen aan het mm -hmm. eind. En, en toen het voorbij was... hij was eigenlijk alleen maar, alleen maar God aan het bedanken. <laughs> en toen het voorbij was... zei hij dat hij zijn vader eigenlijk altijd had willen vergeven... maar dat hij het gevoel had dat hij dat nu pas echt kon. Mm. Ja. Missie geslaagd. Wat, wat dat aangaat wel eigenlijk... Ik heb, ik, Joop wil de film niet zien. Nee, ja. die kan het niet aan. Of nee, of Joop, voor Joop, Joop weet dat Daniel dat heeft gezegd... dat Daniel het hem dus heeft vergeven... Mm -hmm. En daarmee zegt hij, is voor hem de kous af. Hij, hij heeft het allemaal al doorgemaakt met mij. En hij hoeft dat niet terug te zien. Nee, Kan en je en ik, het je voorstellen? Ja, ik kan me nog voorstellen Ja, ook, ja. ook ja. Ja. ja. Want je had hem wel uitgenodigd, uiteraard ook Absoluut, voor de première. Ja. Nou ja, we hebben hem ook op vele, vele manieren proberen te overtuigen... <lacht> om toch ook die <lacht> videolink <lacht> te gaan kijken en zo. En, uh, uh, we hebben zelfs nog gedacht, moeten we niet ook even daarvoor op en neer vliegen? Maar uh, Praat hier toch over publieksgeld, mensen. Een <laughs> beetje mee uitkijken. Dus dat hebben we niet gedaan. Um, dus, nou ja, voor Job is het klaar. Ja, snap ik. Wat komt er op de tegel te staan, Floris nou, Jan van nou, Luyn? Zo vader, zo zoon. Zo vader, zo zoon, wow. Ja, dat was die, dat televisieprogramma uit onze jeugd, ja, toch? dat ken ik helemaal. Dat ken ik nog niet. Het is een uh, film over vaders en zonen geworden. En, uh, en um, hoe belangrijk het is dat de vader de zoon ziet en ja. erkent, toch? Dat is eigenlijk het thema. Het gaat over gezien worden. Ja, ja. ja dat is uiteindelijk ja. waar het over gaat. Nou, ik heb het geloof ik al een paar keer gezegd... maar het is echt een uh, prachtige film geworden. Vanaf donderdag is die uh, in de bioscoop. Koop. Dus gaat allen, de bastard. En Dat betekent ook klootzak, hè? Dat is natuurlijk Absolute. heel slim. <laughs> uh, zo dadelijk, op deze zender geen Brainwas Radio... zoals u op de eerste maandagavond van de maand gewend bent... maar het verslag van de vriendschappelijke voetbal... Interland, Portugal, Nederland, in Langs de Lijn. En Brainwas Radio kunt u toch nog beluisteren... via de podcast Radio 1 Podcast. Veel plezier, tot morgen. Dit was aflevering 4164. Morgen ontvangt Jenny Brouwer, Volkskrantjournalist Anne van den Bremer... die een biografie heeft geschreven over de lievelingsdochter van Donald Trump... Ivanka. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen.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 Bovendien krijg je nu een upgrade naar automaat cadeau. De talisman is tijdelijk direct uit voorraad leverbaar. En lease kan al vanaf 649 euro per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl Vader, alsjeblieft. Donderdag, live vanuit de Bijlmer. Geef dat ik niet of te leiden. Het jaarlijkse muzikale paasevenement, The Passion. Willen jullie dat ik Jezus vrijlaat. Met onder andere Tommy Christian, Reynolds Grace en Brain Power. De Passion. Donderdag om vijf over half negen. Live op NPO 1. De paasbreek van Kim Manier. Paas is voor mij de overwinning van liefde en licht op alles wat donker is. Een uitnodiging om zelf ook op te staan en goed te doen. Graag wil ik jou uitnodigen voor mijn paasbreek bij de Remonstranten in Gouda. Of voor een dienst bij jou in de buurt. Nieuwsgierig? Kijk op remonstranten.nl. Remonstranten. Geloof begint bij jou. Deze maand in Plus Magazine. We betalen 11 miljard aan premie. Maar waar zijn we nu eigenlijk voor verzekerd? Samen met je arts beslissen over je lichaam en behandeling. Er mag meer dan je denkt. En puzzel mee en win een teak houten tuinzet ter waarde van 2500 euro. Plus Magazine ligt nu in de winkel voor maar 2,95. NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Een Nederlandse diplomaat is opgepakt in Turkije... omdat hij daar werkte als spion, melden Turkse media. Die beweren dat de man werkt voor de Militaire inlichtingen en Veiligheidsdienst. Hij zou onderzoek doen naar banden tussen de Turkse regering en IS. Een man van 45, uit Nieuwkoop... zit vast op verdenking van vrijheidsberoving en verkrachting. Hij zou anderhalve week geleden in Breukelen een vrouw... meerdere malen hebben verkracht en daarna vastgebonden achtergelaten. De vrouw kon dankzij een voorbijganger de politie waarschuwen. De verdachte werd een paar dagen later opgepakt. De politie looft 25.000 euro uit voor de tip... die leidt tot het aanhouden van Ridouan T. Die wordt ervan verdacht dat hij als opdrachtgever betrokken was... bij mogelijk meer dan 10 liquidaties... in de Amsterdamse en Utrechtse onderwereld. En FC Twente heeft trainer gert Verbeek... per direct op non-actief gezet. Verbeek wordt verantwoordelijk gehouden voor de zwakke resultaten... en de slechte werkrelatie met spelers en staf. Twente staat laatste in de Eredivisie... en won onder Verbeek slechts één wedstrijd. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Jeroen Stomporst en Thijs van den Brink. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. We zijn er een uurtje eerder dan gebruikelijk op de maandag. En dat heeft alles te maken met de voetbal in het land Nederland-Portugal. En zo direct na half tien, dus ook geen sportforum. En nu om half negen, dus ook geen omroep. Human met het programma Brainwash. Oranje verloor vrijdag in de arena met 1-0 van Engeland. En vanavond de tweede hoefwedstrijd onder de nieuwe bondscoach Ronald Koeman. In het Stade de Genève in Zwitserland wordt zometeen afgetrapt. We gaan zo direct naar onze toren toe. Maar Kees Bakman zit hier bij ons. In de studio. Je mag je kort er gewoon opdoen. Goedenavond. Goedenavond, Kees. Goedenavond. Uh, je kan ons horen, dus dat is mooi. Uh, kijk, hoe kijk je nou naar deze wedstrijd? Uh, als je net die 1-0 uh, uh, Nederlaag hebt uh, gezien de afgelopen vrijdag. Nou ja. Wat is dit voor een wedstrijd voor jou? Ja, een beetje uitproberen, denk ik. Dat, dat, dat voelt iedereen wel. Je bent toch, elke keer heb je weer een beetje hoop dat het toch weer wat beter gaat. Ja. Dan viel afgelopen vrijdag toch wel weer tegen, maar aan de andere kant. We moeten het verwachtingspatroon gewoon naar beneden bijstellen. En dat is moeilijk. Uh, maar het is nou eenmaal zo. We zitten gewoon in een moeilijke fase met het Nederlands elftal. En uh, wat minder verwachtingen. En dan hopen dan kan het misschien alleen maar meevallen. Ja. Hele andere opstelling dan afgelopen vrijdag. We kunnen misschien wel even vertellen, want uh, ja. ik geloof dat het nog geen verbinding is met uh, Genève. Uh, Sillissen staat op doel. Teter, rechtsbek, uh, De Licht, Van Dijk, AK en Vilena ook achterin. Uh, van der Beek, Prupper en Wijnaldum op het middenveld. En voorin Babel en de Pai. Vind je het een logische opstelling, Kees? Uh, nee, maar goed, ik denk ook <lacht> nee. dat... Nee. Uh, nee, nou ja, goed, uh, ik was het helemaal eens met Rafal van der Vaart. Wat hij gisteravond zei op de vraag van wat, wat kan je met deze opstelling? Ja, niet veel. Het is ja. uitproberen wat Koeman betreft, denk ik. Hij wil jongens aan het werk zien. Dus het is volkomen logisch dat hij nu andere jongens ook erin zet ten opzichte van vrijdag. Het is afgetrapt in het uh, Stade de Genève in Zwitserland. Je, en, ik nou uh, voor ons je? zijn uh, Jeroen Elshoff en Arno Vermeulen daar. Die kunnen ons niet horen, maar wij jullie wel. Dus start begin maar. gewoon start en stop gebruiken, ja? Start. Start. Jeroen, <laughs> je kan ons niet horen, maar je mag Goedenavond. Goedenavond. Ja. Dit is Genève... Dit is het Stade Genève waar u mee verbonden bent. En waar we een paar seconden geleden begonnen zijn aan de oefenwedstrijd. Oefenwedstrijd dus tussen het Nederlands elftal en Portugal. Het is niet geheel uitverkocht. Pas er passen er 30.000 in in dit stadion. Het staat 0-0. Veel Portugezen, een handjevol Nederland. En een handjevol Nederlanders achter het doel. Zien we rechts van ons en Nederland heeft de bal. Is begonnen aan deze wedstrijd met een diepe bal van Ake. Heel veel wijzigingen aan beide kanten in de opstelling. Belangrijkste zijn natuurlijk de wijzigingen aan de Nederlandse kant. En die hoort u van collega Arno Vermeulen. Als u de kanten gevolgd heeft, dan heeft u de opstelling gezien. Zijn tenslotte al begonnen aan deze wedstrijd. Dus een totaal ander... Oranje, dat was al de verwachting en ook de voorspelling van Koeman... die eigenlijk iedereen wil laten spelen hier in Zwitserland nu en in de tweede helft. Portugees aan de bal nog op eigen helft. De bal gaat terug naar Fonte, dat is een centrale verdediger. En de andere man daar achterin is Rolando. Hij speelde wel tegen Egypte. De Portugezen oefenen al eerder in Zwitserland tegen Egypte. Ze hebben hier echt een trainingskamp. En uh, zij hebben negen andere spelers opgesteld. En Ronaldo en die centrale verdediger Rolando zijn de enigen die zijn gepromoveerd. Bij Nederland dus een team met Babel en Memphis. Alden Prupper, Van de Beek. Teten, De Ligt, Van Dijk. Ake, Filena en Sillesse. Zij krijgen de kans in deze wedstrijd die heel rustig begint. Het is ook een entourage voor we spelen in Zwitserland. Een heel rustig land. Stadion wat niet helemaal vol is. Het tempo ligt nog niet te hoog. Nederland wil natuurlijk heel graag revanche nemen voor die wedstrijd tegen Engeland. Koeman wil niet ook zijn tweede wedstrijd verliezen. Twee bondscoaches in Nederlandse diensten overkwam dat ooit twee keer verliezen. De eerste twee in te landswaaien. De baas van bent Guus Hiddink, zelfs twee keer in 1995 en in 2014. En ook Danny Blind verloor zijn eerste twee duels als bondscoach. Koeman moet dus... Vandaag minimaal gelijk spelen tegen Ronaldo en de anderen. Ja, Ronaldo heeft de bal en uh, dat is het eerste duel wat we zien van Cristiano Ronaldo. Maar hij wordt gelijk boos en wordt opgejaagd door de linksback. Voor zover je daarvan kan spreken in dit systeem. Links half linksback en dat is Tony Villena en die wil natuurlijk wel wat bewijzen en pakt de vijfvoudig. Wereldvoetballer van het jaar, hard aan. Tenminste, Ronaldo vindt het hard. Kijkt gelijk heel erg boos, Cristiano. Ronaldo, de vedette dus natuurlijk. De vedette van Portugal. Maar Vilena is niet onder de indruk. De vrije trap wordt gegeven door de Spaanse scheidsrechter Jesus Gil Manzano. Die heeft overigens hulp vanavond. Mocht het uh, allemaal onduidelijk zijn. Of mochten er verkeerde beslissingen worden genomen vanavond in Genève. Dan is er een videoscheidsrechter. Dat is een Fransman. En wordt wat dat betreft vanavond geoefend voor het wereldkampioenschap voetbal. Want ook daar, net als in de Eredivisie trouwens, volgend seizoen. wordt voor het eerst gebruik gemaakt van videoreferweer. En dus worden die uh, scheidsrechters klaargestoomd. in uh, deze wedstrijd voor dat uh, grote toernooi. Komt de zomer dus op een paar maanden in op. Nederland heeft de bal op de middenlijn bijna. Wijnaldum speelt een breed en de licht dribbelt in. Ja, Manzano was dat niet de wedstrijd tegen Engeland. Uh, bouquet volgens mij, de Fransman. Ja. Samen met uh, Ranviel. Het is een Frans duo, ook wel handig in de communicatie ja. met die videoref. Er gaat het al voldoende mis met die uh, scheidsrechters en die assistenten. We zijn benieuwd hoe dat uh, vandaag gaat. Ze mogen in een aantal situaties ingrijpen in dit duel. Bij uh, rode kaarten, bij uh, penalty bij afgekeurde goals. Nou ja, zo zijn er een aantal van die belangrijke momenten... waar ze eventueel licht over kunnen laten schijnen. We gaan kijken of dat vandaag noodzakelijk is. Portugees aan de bal, achterin met uh, Fonte. Het is zo dat Peppe wordt gemist bij Portugal. Hij is geblesseerd. Als hij terug is, is hij zeker van een plaats achterin in de verdediging. Dat is de Portugese held. Daar bestaat geen twijfel over. Die tweede plaats is een vacature, zo zou je het kunnen noemen. En er staan twee routiniers vandaag in het elftal. Fonte en Rolando. Zij maken eventueel aanspraak op een plek in de selectie. Bruno Alves is de andere man. Hij zit vandaag op de bank. Portugal achterin. oud centraal achterin vooral. oud. daar maken ze zelf ook zorgen over. De rest van het team ziet er eigenlijk goed uit... Sterker nog, dit elftal van Portugal is beter dan het team dat Europees kampioen werd. Ze hebben er meer spelers bij die bij topclubs in Europa voetballen. Quaresma, die een geweldige bal gaf op Ronaldo. Twee stuks zelfs in die extra tijd tegen Egypte toen ze een 1-0 achterstand konden ombuigen naar een 2-1 voorsprong. Hij begint nu in de basis en probeerde weer Ronaldo te vinden. De twee zijn trouwens meer dan collega's. Het zijn eigenlijk hele goede vrienden en als duo levensgevaarlijk. Ja, als je kijkt naar het middenveld in deze openingsfase dan is het even interessant om te zien hoe het dan met die drie staat. En dan zie je dat Davy Prupper... in ieder geval in het even de middelste man is van de twee. Dus als het ware met de, de punten achter... in die drie formaties speelt voor de verdediging. Prupper met daar rechts van van de Beek... en daar links van Wijnaldum. Maar op dit moment veel te vinden op één lijn. Dat is de versterking dus van het middenveld in het centrum. Dat mannetje kwam Nederland tegen de Engelsen zo ernstig tekort. We zitten in de openingsfase van deze wedstrijd. Het is... Uh... Een minuut of zes aan de gang hier in Geneve. Het staat 0-0 aan het wachten. Is nog op de eerste kans als Babel de bal even verspeelt aan Cristiano Ronaldo. En dan komt de Europese kampioen via de rechterkant via Jao Cancelo. Die een te harde bal uh, uh, terugkrijgt. En dus eigenlijk een bal die niet te belopen is. Daar grijpt AK in. Werkt Villene die bal verder weg, maar niet te belopen voor Memphis. En dus beginnen de Portugezen weer van achteruit via... De man die jarenlang is weg geweest bij Portugal. Maar nu weer terug is van Olympique Marseille, Rolando. Ja, het duel met Vilena en Quaresma. Daar werd Quaresma per ongeluk geraakt door Vilena, Hij kon er niet veel aan doen, maar hij raakte daar wel geblesseerd. En stortte meteen ter aarde. Quaresma, die aan een Prima seizoen bezig is bij Beziktas. Men dacht dat het misschien langzamerhand wat zou aflopen met zijn carrière. Maar het omgekeerde blijkt het geval. Hij is in bloedvorm. Alleen nu heel vroeg in deze wedstrijd heeft hij veel pijn. En ligt hij daar... Op de grasmat doet hij vast niet voor zijn lol. Is er ook verzorging. Er zou het zou kunnen zijn dat Quaresma heel snel uitvalt... met een blessure in deze wedstrijd en Dat is een tegenvaller voor de Portugese Santos, die uitermate succesvolle coach... staat daar ook even te turen wat er moet gebeuren. Quaresma kan op veel posities spelen bij Portugal. Vandaag dus aan de rechterkant. en Het is het rechterbeen van Vilena die met zijn linker een bal wegschiet. Maar die met zijn rechterbeen in de onderbuik van Quaresma komt. Maar hij staat staat weer weliswaar nog buiten het veld. Hij komt vast uh, zo alweer terug... en kan gelukkig ook voetballen in het verloop van deze wedstrijd. Want het zijn wel spelers waar je naar uitkijkt. Portugal is de angstgeekner trouwens van uh, Nederland. Er is geen team waar wij zo slecht tegen presteren... dan tegen de Portugezen. Van de laatste twaalf duels wonnen we er maar één. 16 oktober 1991, de enige goal van Richard Witsche. Fonse heeft de bal, de centrale verdediger... die met Koeman goed bekend is. Want we kennen elkaar van Stelthampton... De aanval van Portugal via de rechterkant. Caresma geeft voor. Vilena doet zijn verdedigende werk. Sillesse kan die bal niet voor de lijn binnenhouden. En dus dwingt Caresma fit genoeg om door te gaan. Een hoekschop af voor de Portugees. Ja, iedereen die gek is van computerspelletjes. Tegenwoordig zijn dat er veel bij de jongeren die uh, jaren geleden al met de Playstation voor de buis zaten. Die kennen Karisma als geen ander. Want het was een heerlijke man om met.. Uh, te spelen. En ook hier heeft hij een vrij aardige trap voor het doel. Weggewerkt door het Nederlands zelf Al veel geduw weg. Trek mag door van de scheidsrechter. Dat is opvallend, want het leek toch een overtreding te zijn van de Portugezen die nu daadwerkelijk echt druk zetten op het Nederlandse doel. Komt er ook een kans uit. Ronaldo van de bal gezet. Op een goede manier door Van Dijk, die nog wel even richting de Franse scheidsrechter zegt Van, hé, hey, hallo. Hier hadden we een vrije trap moeten krijgen. Maar die wil van niets weten. En de Portugezen zetten nu eigenlijk voor het eerst naar die hoekschop. Druk op het Nederlandse doel. Al is een bal terug wat slordig. En Dus moet het van de Portugese kant weer komen. Uit de achterste linie waar de bal nu is in de middencirkel. Portugal bouwt rustig op het team. Met vooral ongelooflijk veel mogelijkheden op het middenveld. Er hebben ze eigenlijk wel acht spelers voor vier... Posities. Verder natuurlijk een wereldsterren Met een wereldsterren erbij kun je ook wereldkampioen worden. Dat zou wat zijn na het Europees kampioenschap. Maar zetten ze vooral op de lijst van serieuze outsiders. Dit team dat zo weinig goals vooral ook tegen krijgt. Ondanks dus die bejaarde tussen aanleidingstekens... waar we het eerder over hadden daar in die verdediging. Vooral centraal. Nu dan weer Ronaldo speelt daarin. Hij wil de bal eigenlijk terug, maar die gaat verder terug naar het centrale duo. Dan vanaf de linkerkant waar Mario Rui zijn debuut maakte linksback van Napoli. Ook voor hem is het een kans om zich te plaatsen voor die Selle van 23 spelers, want het is dringen bij Portugal. Veel posities zijn met drie vier personen bezet. En Santos zal een aantal belangrijke en zware keuzes moeten maken. Portugal dicteert, daar is geen twijfel over. Portugal heeft de bal. Nu met Ronaldo. Nederland vindt dat eigenlijk wel prima. Portugal vindt het andersom. Ook vaak uitstekend als de tegenstander de bal heeft. Dan maken ze gretig gebruik. En zijn ze ongelooflijk efficiënt in de voorhoede. Nederland blijft Steeds met minimaal vijf mensen achterin. Ja, wat uh, wel een winstpunt is in vergelijking met de wedstrijd tegen de Engels, is dat Portugezen het over de zijkanten moeten zoeken. Daar ligt natuurlijk voor de Portugezen ook wel het gevaar met bijvoorbeeld Caresma, die goed is in het geven van voorzetten. Maar Nederland geeft de tegenstander dus tot uh, in de wedstrijd tegen de Engelsen. De Portugese ook geen kans om het over de ars te zoeken. Dat zie je ook omdat Prupper daar eigenlijk de lijnen bewaakt. Dat is dat mannetje extra dat nu in ieder geval al nut heeft. Heel veel communicatie met Wijnaldum. Van de Beek doet zijn andere jagende werk als loper nu goed. En dat zorgt ervoor dat Portugal in balbezit wel moet zoeken. En dus altijd op de zijkant uitkomt. Nu voor het eerst het centrum zoekt. Daar twijfelt de licht dan eigenlijk over doordekken of niet. Kiest hiervoor om weer terug te stappen. Zo zie je goed die lijn van vijf achterop bij Nederland. Maar de Portugese inmiddels wel aan de andere kant. Want van de bal te krijgen, dat zijn ze. Dus combineert de Ronaldo nu aan de rechterkant en moet Wijnaldum daar in de hoek nu helemaal proberen in het duel te komen. Dat lukt niet. En ze komen de Portugezen toch wel degelijk in een positie dat de bal een keer voor het doel zou moeten kunnen komen. Maar het combineren gaat maar door en door. Wat wel opvalt is dat Nederland ze niet van de bal krijgt nu wel met een onderschepping van Prupper. En dan moet je eigenlijk zoeken naar een snelle man voorin. Dat zou Babel kunnen zijn. Maar Prupper heel veel rust en overzicht vindt Memphis op de as. Het is een gevaarlijk moment voor Nederland. Memphis... Twijfelt een beetje tussen zelfschieten en afgeven. Geeft uiteindelijk af. Van Dijk is helemaal mee. Het is een dreigende avond voor Nederland. Met Van der Beek die schiet. En het doelpunt. Doelpunt van Memphis. En Nederland staat op voorsprong na 11 minuten. En dat is eigenlijk een uitstekende uitbraak die begint bij Davy Prupper. Die in de drukte de goede keus maakt door op de as uiteindelijk de ruimte te zien bij Memphis. Memphis twijfelt dan een beetje met een schot van afstand. Combineert door, dat is uiteindelijk een hele goede combinatie die terecht komt voor de voeten van Van der Beek. Het is een wat mislukte poging van Van der Beek. Maar die mislukte poging leidt wel tot een goal. Want Memphis steekt een been uit en rost hem erin. Het is de eerste keer dat Nederland countert. Maar het is wel zoals het eigenlijk moet met dit systeem. Wacht op het foutje van de tegenstander. Bal veroveren. Er heel snel uitkomen. En een uh, toch lichtpunt. En een hoogtepunt vroeg in de wedstrijd voor Memphis. Die een interland goal te pakken heeft. En dat doet hij de laatste tijd vaker. Want hij maakt er drie in de laatste vier. En dit is interland goal nummer negen voor Memphis. Nederland aan de leiding in de Genève tegen de Portugezen. 9 in 36 in Interlands. Dat is 1 op 4. Dat is helemaal niet slecht. En daarmee is hij denk ik de topscorer van dit elftal. Wat nu op het veld staat bij Oranje. Ja dat is hij inderdaad. 9 goals daar komt nu niemand meer aan. Goede goal van Nederland. Eigenlijk een beetje een Portugees doelpunt. Een snelle tegenaanval. Profiteren van de ruimte die er lag. Met vooral de hoofdrol voor Prupper. Hoor. Die geweldig lang inderdaad wat je zei Jeroen. Wacht maar dan wel precies voelt waar de ruimte is. En daar eigenlijk qua rugby aanval had Nederland over drie man op lijn over. En kon iedereen zich met die aanval bemoeien. Van Dijk, Van de Beek en uiteindelijk Memphis die ook daarvoor al een aandeel had in de aanval. Hij leek wat lang te wachten met die paas op Van Dijk. Maar een paar seconden later was hij wel de man die de eerste goal maakt hier in Genève. Niet ver van het prachtige meer van Genève. Waarom wordt er toch in Zwitserland gespeeld, denkt u dan? Dat klopt toch niet helemaal. Portugal, Zwitserland. Nou, het is zo dat er... Heel veel Portugezen wonen in uh, Zwitserland. Men spreekt zelfs over 700.000. Ook in deze stad, uh, Genève is dat zo. Uh, Portugezen onder andere die in 2011 zijn uh, vertrokken in de economische crisis. Waar jonge mensen in Portugal geen werk hadden, geen kansen hadden. En die zwieren vanuit over uh, Europa. En kwamen onder andere hier dus in Zwitserland uit. De bal gaat rond. Ronaldo aan de bal. Het stadion veert op. Maar ook een uh, fluitconcert te horen van misschien de Nederlanders die er zijn. Nederland staat met 1-0 voor. Dat is uh, goed nieuws. Dat horen we graag. We spelen bijna een kwartier in Geneve. Oranje leidt tegen Portugal. Het eerste doelpunt is gevallen. Onder leiding van boscoaster Ronald Koeman. En uh, nou ja, je bent er wel enthousiast van. Uh, nou, zeker ja. Ik, ik tweet net, uh, we gaan counteren. We worden een, we worden een, een, een, count een counter. Een luizige counterploeg. Nou ja, fantastische goal. Ja? Echt, het begon met Prupper aan de zijkant. Die het heel goed deed. In een moeilijke situatie hield hij overzicht. En hij, kwam hij, hij, uh, hij zorgde dat de bal een beetje uit de drukte kwam. Ja klopt, want hij was omsingeld door drie man. Uh, maar toch hield hij het, uh, behield hij het overzicht. En uiteindelijk was het zelfs Van Dijk die meekwam. Dus ja. Uh, ja, ook wel best je apart. Hier af. wat doet die daar nou? <laughs> ja, klopt ja. Maar goed, die was waarschijnlijk al uh, in de voorwaartse richting. En uiteindelijk Teten die de overzicht hield. Van der Beek met een slecht schot, dat wel. Nou. En Depay met een echte spitsing goal. Ja, ik ja. dacht even aan Bas Dost. Die zit, zitten kijken. Denk. Ja. Wacht even, zo'n zo bal heb ik niet wel afgelopen ja, ja, ja, ja, ja, vrijdag. Ja, dat was ook een balletje voor het Bas Dost eigenlijk. Ja. In de 16 inderdaad. Ja, ja. ja goed. Uh, al het al, ja, ja, dus, misschien moet Nederland het wel zo uh, gaan doen. Hè. Nou, laten dat, komen dat, dat, en zelf in de, in de counter. Ja, dat was afgelopen vrijdag ook al wel natuurlijk. Dus speelden ze ook ja. best verdedigend. En het stond ook gewoon goed. Dat, dat is een beetje een uh, lelijke uitdrukking. Maar mm -hmm. we moeten het daar toch echt uh, in gaan zoeken. En dan met dit soort... Uh, ja counters eruit komen. Geen enorm hozal, want uiteindelijk waren, dus zijn de Portugezen... Die, uh, die, die Nederland wel redelijk onder druk hadden. Jawel, ja, inderdaad. Portugal was de betere vloeg ja. in de eerste fase. Maar nu heeft Nederland weer een tijdje de bal, dus... Uh, en goed, zij hebben natuurlijk ook wel wat mensen rust gegeven. Ze doen aardig wat uh, mensen niet mee, maar dat geldt voor Nederland ja, ook. ook. Goed, FC Twente heeft trainer Gertjan Verbeek per direct op non-actief gezet. Verbeek wordt verantwoordelijk gehouden voor de zwakke resultaten en de slechte werkrelatie met spelers en staf. Verslaggever Joep Schreuder heeft telefonisch contact gehad met uh, Gertjan Verbeek. Goedenavond Joep. Dag Thijs. Hallo. Wat, wat zei hij tegen je? Ja, ik zeg ben je verrast nou niet zo. Uh, omdat de situatie in NCD steeds meer onhoudbaar werd even opgeschreven ook, wat hij nou precies vertelde. Hij, hij geeft eigenlijk twee redenen. Hè? Uh, de invloed van met name de regionale media en uh, de nogal zeer negatieve berichtgeving. Die heeft echt uh, van invloed gespeeld op deze beslissing van de directie in de Raad van Commissarissen. En de tweede reden, ja, dat de spelers uit de spelersgroep zijn, die overigens volgens Verbeek ook eerder al uh, niet tevreden waren met haken en nu aan de bel hebben getrokken bij de Raad van Commissarissen van met Verbeek wordt het niks en gaan we degraderen uh, spelers die uh, kwalitatief niet de beste zijn... maar wel in de hiërarchie een belangrijke rol spelen. De Raad van Commissarissen heeft naar geluisterd. En vandaag, om tien voor zes... Uh, heeft Gert-Jan van de Fabrik zijn congé gekregen. T tien minuten later stond het al uh, op de site van de regionale media. Ja. Zeg, de negatieve berichtgeving van de regionale media... is dat heel anders dan wij hier in de rest van het land hebben meegekregen... of gaat dat eigenlijk over dezelfde onderwerpen... waar wij ook al over gelezen hebben? Ja, zeker. Het gaat over dezelfde onderwerpen... alleen dan structureler, vaker veelvuldiger en met wat meer detail. Ja, daar is de regionale pers misschien ook voor, om dingen uit te vergroten. Die zijn er elke dag. Wij niet. En, um, ja, men is daar... En men heeft zo wat lijntjes hier en daar met die kranten. Zo is dat bijna bij elke club toch wel. En uh, daar was veel uh, kritiek op de werkwijze hè, van Gertjan Verbeek. Um, sommigen noemden hem zelfs een gedateerde coach. Een hm. coach die niet meer van deze tijd is. Althans, spelers noemen dat dan. En zeggen dat dan anoniem. Tegen, tegen de krant. Ja, uh, het is wel een bijzondere manier van uh, communiceren, thuis. Maar uh, uh, Joep, dat het ontslag uh, binnen tien minuten al op de site staat van, het reg van de regionale krant. Uh, zegt ook al wat over uh, inderdaad de lijntjes die, die dus kennelijk in de directie uh, uh, vanuit de directie lopen die kant. Ja, om. ja klopt. Het is niet verwonderlijk, overigens hoor. Uh, ik snap wel dat Gertje over Beek. Hij noemt dat ook als een, als een, als een, als een noem je dat een kenmerken wat typerend is voor de club... maar het is niet de, de enige club waarbij dat gebeurt. Overal is het zo dat er lijntjes zijn... Ja. en dat er als zo'n grote beslissing wordt genomen... dat dat dan snel naar de media gaat... en wij pikken dat dan op. Nou ja, gert belde... of ik belde hem... en hij liet toch weten... nou, niet aangeslagen te zijn. Maar goed, goed voor zijn carrière... dat beseft hij ook wel, is het natuurlijk ook niet. Nee, nee want, want het is de zoveelste uh, letterlijke nederlaag die moet slikken natuurlijk. Ja, aan de andere kant denk ik... dat die tijd komt wel weer terug hoor... Uh, hij, hij, ja, we hoeven ons ook helemaal geen, geen meeleid te maken. Uh, maar hij heeft net een baby, nou dan moet hij daar maar eens even zorgen. <laughs> ja. uh, voor zorgen. voor een trainer als Verbeek komt op, den duur, in mijn uh, optiek, altijd weer ruimte. En anders gaat hij weer een huis bouwen, toch? Dat kan hij ook. Ja, daar zijn we een keer geweest. Ja, hè? Uh, dat op de Bobcat, ja, ja. Dat, dat kan hij heel erg goed. Ja. ja. Wie gaat het uh, nu doen, daar bij Twente? Want dat is teken nou, nummer drie, wordt nu uh, gepresenteerd. Ja, want daar, daar moeten we het ook nog heel even over hebben... voordat ga we waarschijnlijk weer naar het Nederland zelf elftal gaat. Maar die uh, Jan van Hals, die was de technisch directeur... en de commercieel directeur, die is er van afgehaald... He, van het technisch directeurschap. Okay. Er is er natuurlijk van alles aan de hand. Er is paniek in Enschede. En Marino Puzic, die neemt voorlopig... Nee, niet voorlopig, die gaat deze laatste zeven... ...wedstrijden van het seizoen verder coachen. En met hem moeten ze proberen dus in ieder geval directe de degradatie te voorkomen. Uh, Poezic had dat al eerder gedaan toen René Haken in het najaar werd ontslagen. Ze heeft al eerder even gezeten en die gaat nu dus weer doen. Ja, dat, ja. wat moet je daar nou van zeggen? Die kan, die, ja, die kan het eigenlijk alleen maar goed doen. Want als hij slecht doet, dan zeggen ze ja, dat ligt aan de, aan de groep Maar als hij het goed doet, ligt het aan hem. Ja, ja dat klopt. Ik vind wel dat de spelersgroep hier uh, die geen resultaten haalt. Die, die legt een grote druk op zichzelf. En ik zie daar nog het laatste woord niet over gezegd bij FC Twente. Want soms zeggen wij misschien wel sneller is paniek. Maar als er nou ergens paniek is, dan is het wel bij iedereen... en alles wat met FC Twente te maken heeft op dit moment. Ja, ja. goed. Rare situatie. Uh, dankjewel, Joep Schreuder. We gaan weer naar Zwitserland voor een wedstrijd tussen Portugal en Nederland. En Oranje op voorsprong terug naar Arno van Meulen en Jeroen Elsof. Bijna 20 minuten onderweg. Nederland staat op een 1-0 voorsprong. Er is wat hoofdpijn bij Donny van de Beek na een botsing. Maar dat valt allemaal mee, dus hij kan verder. De goal is van Memphis geweest na 11 minuten. En Nederland heeft het redelijk goed voor elkaar. Al zijn Lodewegers en Koeman druk aan het overleggen op de bank. Maar Nederland geeft helemaal niet zo heel veel weg. Portugezen hebben best veel balbezit gehad. Over de zijkanten gecombineerd. Maar het middenveld van Nederland staat een stuk beter dan tegen de Engelsen. En dat heeft veel te maken met de aanwezigheid van Davy Prupper. Die zich ontpopt als leider op dat middenveld. Veel opeist en heel rustig verdeelt. Je kan je toch afvragen waarom er altijd wordt getwijfeld aan de kwaliteiten van Prupper. tenminste. Dat gevoel krijg je altijd een beetje. Want als hij er staat, dan doet hij altijd zijn werk heel erg goed. Dat doet hij in de Premier League bij Brighton. In een andere rol dan bij PSV. En dat doet hij bij het Nederlands Elftal eigenlijk ook altijd wel. En Prupper is vermoedelijk wel bezig om zijn plek op deze manier af te dwingen. Al zijn we nog vroeg in de interlandcarrière van Ronald Koeman als bondscoach. Maar ook nu een goede aanval van het Nederlands Elftal. Die begon bij Davy Prupper. En de afgeslagen bal voor de voeten van Wijnaldum. En dat is dan een hele aardige poging van Wijnaldum. Die ook beter randeert. Dat geldt dus voor alle middenvelden. Dat geldt eigenlijk... Qua brutaliteit voor het hele Nederlands elftal in vergelijking met vrijdag. Een ander Nederlands elftal dus dat zich veel meer en veel brutaler toont. En dat is een positief punt na bijna 21 minuten. En wat vooral natuurlijk telt is dat Nederland op voorsprong staat tegen de Europese kampioen. De lange bal van achteruit bij de Portugezen wordt nu weggewerkt. Door AK binnengehouden door Vilena gaat via de voet van Karesma over de lijn. Die klaagt wat bij de assistent. Karesma ligt heet hoofd, dat is bekend. Nederland heeft de maling aan want het doeltrap is genomen. Maar het is geen doeltrap dus. Moet de bal terug naar de andere kant. En is in ieder geval het balbezit voor Oran. Er is wat meer ruimte op het middenveld door die uh, drie spelers die daar staan met Prupperen bij, Waardoor uh, er veel vaker wordt weggedraaid, uh, veel beter wordt gevoetbald. Het is wat Rafael van der Vaart gisteren al bij de NMS eigenlijk zei. Die jongens kunnen het echt wel, ze moeten het uh, durven en gaan proberen. En dat maakt het nu veel makkelijker door de tactiek die uh, Koeman heeft gekozen met uh, twee aanvallers en niet met drie. En met uh, die drie middenvelders, ja, eigenlijk had hij het eerlijk gezegd tegen Engeland ook al kunnen weten... dat het een bijna kansloze poging was met die drie aanvallers in de eerste helft. Dan weet je dat je middenveld uh, onderbezet is... Laten we zeggen dat Koeman zijn fout heeft gerepareerd van het eerste duel. Al deed hij dat eigenlijk al voor een deel in de pauze toen met Promes. Portugal. Eh, tempo ligt inderdaad Portugees laag. Dat weten we. Het is balvaardig. De bal gaat heel makkelijk rond. Maar de, de Engelsen speelden wel een tempotje hoger tegen Nederland dan nu Portugal. En Nederland bevalt dit beter. Nu Quaresma. Er zijn momenten dat het plotseling wel sneller gaat. Hij is een versneller. En natuurlijk ook Ronaldo die wat zwerft. De ene keer duikt hij op aan de voor hem linkerkant bij Tete. Maar hij heeft zich ook al gemeld bij Filena. En nu is hij aan de bal. Nederland meteen met twee mannen bovenop. De bal gaat over de zijlijn. Portugal gooit in op de helft van Oranje. En nog steeds merk je dat het spelbeeld niet anders is. Portugal bouwt rustig op jacht naar een 1-1 deze ploeg. Weliswaar met veel nieuwe spelers. Er is echt geen B-elftal. Hij wisselt gewoon wat door de bondscoach. Van uh, Portugal. En ook uh, zij zullen echt niet willen verliezen van Nederland. Want iedereen knokt voor een plaats bij die 23. Prupper zit er weer goed tussen. Speelt goed, Davy Prupper. Nog maar een keer gezegd. Hè. Memphis is helemaal uh, teruggezakt op eigen helft. Halverwege om de bal naar de rechterkant te spelen. Waar de licht durft in te dribbelen. En afspeelmogelijkheden heeft met Van de Beek. die zich goed kort meldt. maar daarna wel wat uh, onhandig met het balbezit omgaat. Dat leidt uiteindelijk tot balverlies. omdat. Uh, hij aan die rechterkant geen medespeler vindt van de Beek, dat is Dan jammer van die goede actie eigenlijk van in eerste instantie Prupper. Maar daarna ook van de licht die wat meters pakt. Maar wel zorgt dat er veel aanspeelmogelijkheden zijn. Nu nemen de Portugezen over. En gaat de opening naar de rechterkant. Waar Cancelo in één keer probeert door te spelen op Caresma. Daar staat Ake die hem teruggeeft op Sillissen. Sillissen inderdaad geen seconde gekiept in de Primera Division. Dit seizoen maar sinds de winterstop... Wel behoorlijk wat heeft gekiept in de Copa del Rij. En dat ook goed heeft gedaan. Silesen ziet nu wel dat Van Dijk wat communicatiemisverstanden heeft met de licht. De bal even inlevert. Maar daarna heeft Nederland hem uiteindelijk heel snel terug. En combineert Wijnaldum heel kort met Babel. Krijgt hij een tikje. En dat levert Nederland dan een vrije trap op. Moet gezegd dat ook Wijnaldum veel meer dynamiek toont... dan in die wedstrijd van de afgelopen vrijdag. Moet natuurlijk ook wel geprikkeld zijn van al die wedstrijden. Want het was niet de eerste keer dat hij tegenviel. Net als Strootman trouwens in het Nederlands elftal. En al die kritiek. Nou, dat is nu te zien. Ook hij krijgt wat meer ruimte. Krijgt wat meer vrijheid. Je ziet het ook om hem heen. Veel, uh... Meer mogelijkheden om ook wat gaten in te duiken. Het valt allemaal wat meer op zijn plaats. Dat heeft ongetwijfeld met de tegenstander te maken. Maar toch ook met de balans op het middenveld. Dat is aardig om te zien. Dat moet ook worden gezegd. Dat maakt de wedstrijd ook veel leuker dan afgelopen vrijdag. En Nederland staat na bijna 25 minuten dus ook op die 1-0 voorsprong door de goal van Memphis. Portugal wisselt van de linker naar de rechterflank. De ene back, Rui, naar uh, João Cancelo van Inter. Als je naar die clubteams kijkt, het is Barcelona, het is Inter beziektas... Leicester weliswaar in Engeland zit er ook bij. Maar het is over het algemeen een top uitzondering is eigenlijk Fonte. Die is dan ook 34. Die speelt vanaf dit seizoen in China. Ongetwijfeld voor veel geld bij Dalian. Maar wel op een wat lager niveau. Maar die centrale verdediger die Koeman nog goed kent. Die haalde hem naar Southampton. Die heeft toch zijn plekje nog in dit Portugese team. Hij is lang. Hij is sterk en hij is zeer geroutineerd. En Portugal houdt van routine. bal nu bij die Mario Rui. Debuut op 26-jarige leeftijd. Dat is eigenlijk een laadbloeier dus. Neemt die bal dan mee. Brengt die bal bijna naar Ronaldo. Die stand de bal inpaast. Zich dan weer met die 1-2 wil bemoeien. Maar ze slaan hem over. Dat doet Manuel Fernandes. Die kiest voor de flank. Nu weer Fernandes. Intussen Ronaldo naar de spits. En dan komt hij daar. Hij komt hoog. Hij komt niet hoog genoeg. Van Dijk sprong trouwens mee. Maar Sillissen komt zijn goal uit. En vangt die bal. Ronaldo heel slim daar. Weggelopen van de vleugel. Ineens in de spits. Alsof er twee Ronaldo's zijn. Maar het loopt voor Nederland prima af. En zo leidt Oranje nog steeds met 1-0. Ja, en we zijn in het beland in de 25e minuut. Het is wat stil in het stadion van Genève. Dat heeft dus alles te maken met het feit dat er heel veel Portugezen zitten. Die Portugese zien eigenlijk de grote held tot nu toe nog niet echt in actie. Cristiano Ronaldo, maar dat gebeurde tegen Egypte afgelopen vrijdag ook niet. Tot de laatste minuten van de wedstrijd en toen kopte die er ineens twee in. Je kan hem niet... Wegvagen. Je kan hem niet uit het oog verliezen. Want hij scoort overal en altijd op de momenten die hij krijgt. Zeker na de winterstop. Na in de competitie trouwens. Wat een wat moeizaam begin. Maar hij is echt in WK-vorm. Nederland dat in de omschakeling nu wel weer de bal heeft. Met Memphis. Die snelheid maakt zoals je dat wil zien. Babel goed afleggen. Daar komt Oranje weer met zo'n snelle uitbraak. Zoals we dat eigenlijk in dit systeem graag zien. Wijnaldum haalt dan een beetje tempo eruit. Omdat hij niet. Durft om de bal te verplaatsen naar de linkerkant waar Memphis zich inmiddels had gemeld. Prupper bewaakt de balans en doet zoals natuurlijk altijd rustig aan. en neemt niet te veel risico's. Zo verplaatst Nederland via Van Dijk doet de bal naar uiteindelijk toch de rechterkant. Maar dat gaat dan mis omdat TT de bal verliest. Maar de rust aan de bal is goed om te zien. Ook tijdens het jagen geen gekke beslissingen. Ja, ik vind het een opvallend verschil in vergelijking met afgelopen vrijdag. Ja, het gaat nauwelijks mis, Teter mag wel uh, ingooien. Maar Prupper is de grote man. Af en toe in een tiende van een seconde werkelijk die uh, bal uh, snel inpasen. Het goed zien. Hij kijkt uh, gewoon al voordat hij bal bezit, komt en weet uh, onmiddellijk wat hij wil doen. Hij denkt gewoon snel. En Nederland uh, kan dat goed gebruiken. En ja, dit geeft uh, goede moed. En uh, hij zal zich ook senang voelen, die nummer 8 bij uh, Oranje. Babel. Babel natuurlijk ook een totaal andere speler dan uh, Bas Dorst bij het Nelze-Halftal. Hij uh, is uh, veel flexibeler, veel sneller weg. Houdt de ballen goed vast en vormt een aardig duo daar met Memphis Depay uh, uh, in de NELse voorhoede. Nu de bal over de zijlijn. Portugal mag gaan ingooien. Nederland wacht daar rustig af. Ronaldo was enige voorin met uh, A.K. Ook natuurlijk prachtig dat hij daar uh, staat. De linksbenige jonge centrale verdediger. De Ligt en A.K. Hoe oud zijn ze? Het is uh, 21, het is 18 jaar. Het zijn uh, leeftijden waarop hij normaal gesproken niet in een uh, nationaal team in de verdediging staat. Bij Nederland uh, kan het wel. En De Licht, dat is helemaal een wonder. Wat er met hem aan de hand is. Uh, zo makkelijk gaat het hem af. Paas van de Portugees is slordig. Maar Van Dijk doet het ook. Want die geeft die bal uh, terug waar die nodig is. Komt de bal voor de goal? A.K. En die geeft Sillen de kans met zijn been weg te halen. Die kon hem niet oppakken. Dan zou het een terugspelbal geweest zijn. Enige paniek bij Oranje was eigenlijk niet nodig. Portugal dwong het niet af. Maar Nederland hielp ze een beetje... in deze aanval. Ja, foutje van... Uh... De nieuwe captain van de Nederlands elftal, Tweede wedstrijd dat hij de band draagt. Ook een iets andere rol voor hem in deze wedstrijd. Want hij is nu van die drie centrale verdedigers de middelste man. Dat was afgelopen vrijdag Stefan de Vrij. Nu moet hij dus zorgen dat het dicht bij elkaar blijft. Op het moment dat Prupper weer eens ertussen zit. Wat heeft hij veel bal onderschept zeg in dat eerste half uur. En... Hij houdt na die onderscheppingen Nederland ook in balbezit. Want Babel krijgt hem. Babel ook veel dynamischer natuurlijk dan Bas Dost. Wat dat betreft in het punt van de aanval is veel bewegelijker. Veel sneller ook aan de zijkant aanwezig. En zo heeft Nederland de bal en speelt hij die rond via Wijnaldum. Wijnaldum vindt Memphis. Memphis die ook in die vrije rol overal te zien is. Met de beweging met de bal onder zijn voet door. Nu komt hij terecht aan die linkerkant. Dat is natuurlijk wat meer gewend. Komt hij charisma tegen. En Memphis raakt... Uh... De bal via Carisma Gaat hij als laatste over de zijlijn via toch het Portugese benen. Mag Nederland dus gooien via Vilena. Vilena die combineert met Memphis. Die krijgt hem weer terug. Twee kent elkaar natuurlijk goed. Zijn goede vrienden van elkaar. en De bal gaat uiteindelijk terug naar de as van de verdediging. Waar Van Dijk hem speelt naar de rechterkant. Naar de licht. De licht durft de eerste meters over de middellijn. Met de bal aan de voeten te pakken. Vindt van de Beek uitgeweken naar de zij.